Lot Lewin met het NOS Journaal. Verschillende moslimbesturen hebben vandaag aangifte gedaan tegen de PVV... en de Nederlandse publieke omroep... vanwege een campagnespot van de PVV die donderdag werd uitgezonden. Ze vinden het filmpje haatzaaiend. De islam zou in verband worden gebracht met onder meer geweld, terreur en homo-haat... Ook andere politieke partijen reageerden ontzet na de uitzending. De NPO liet eerder al weten niet verantwoordelijk te zijn... voor de inhoud van campagnespots tijdens de zendtijd voor politieke partijen. Een PVV-leider Wilders twitterde dat de waarheid misschien niet aangenaam is om te zien... maar daardoor niet minder waar. Bij de demonstratie in Amsterdam tegen racisme vanmiddag zijn vijf mensen gearresteerd. Eén persoon vanwege een mishandeling, twee anderen vanwege verzet tegen die arrestatie. Een ander duo werd opgepakt omdat ze volgens de politie de demonstratie hadden verstoord. Bij de Mars waren volgens de organisatie zo'n 4000 mensen aanwezig. De politie houdt het op 800. Een kandidaatraadslid van de PVDA heeft gisteren haar campagne in Emmen gestaakt omdat ze werd gediscrimineerd. De geboren Somalische moslima gaf het op nadat ze op straat meerdere keren was uitgescholden om haar huidskleur. PVDA-fractievoorzitter Asher heeft woedend gereageerd. En in de eredivisie heeft Feyenoord Pek Zwolle met 4-3 verslagen. Twee van de doelpunten die de Rotterdammers in Zwolle maakten kwamen van Robin van Perzië. Eerder vandaag won Ajax met 5-2 van Sparta. En Roda JC won verrassend met 1-0 van Nac Breda. En verwijst daarmee FC Twente naar de laatste plaats in de eredivisie. En AZ won thuis op het nippertje met 3-2 van Groningen. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. De wind neemt af, het wordt min 3 tot min 6 graden. Morgen is het zonnig, de wind neemt dan verder af en dan wordt het 3 tot 5 graden. Dit was het NOS. Enorme... DFM, verkeersupdate. Dit is de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. luistert naar CFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Jansen. Zondagavond 7 uur en dat betekent wederom een nieuwe aflevering van ZFM Klassiek. We gaan vandaag weer een gevarieerd programma voor u presenteren met heel veel verschillende componisten en heel veel verschillende muziek. Vanavond als eerste uh, Christophe W. Gluck en van hem uh, Orfeus en Eurydice. En dat is WQ30, acte 2. En van deze opera het ballet The Dance of the Blessed Spirits. De fluit wordt bespeeld door Eugène Ornandie. en het orkest staat helaas niet vermeld. De volgende componist is een man waar ik persoonlijk nog nooit van gehoord had, maar is dat belangrijk? Nee. De man heet Leos Janacek en van hem, het zal ongetwijfeld aan zijn naam te zien, een Tsjech zijn. En we gaan van hem luisteren naar het strijkkwartet nummer 1, de Kreuzer Sonate. Het wordt uitgevoerd door het Noors Kamerorkest onder leiding van Terje Tonnesen. Ja, aparte muziek van deze meneer Janacek En we gaan door met uh, Felix Mendelssohn. En van deze meneer gaan wij een pianoconcert draaien. En wel het pianoconcert in G mineur. Uh, MWV 07 opus 25. Uit het pianoconcert draaien we het derde deel. En uh, dat heet Presto. Het wordt uitgevoerd door het Londens Philharmonisch Orkest... Onder leiding van Paul Freeman. hadden we nog niet vermeld, dat was Anton Kwerti. En in samenwerking dus met het Londens Philharmonisch Orkest met Paul Frieden. Freeman. Zo moet ik het zeggen. We gaan naar uh, Carlo, uh, nee, Georg Philip Telemann. zo heet de man. Georg Philip Teleman. Dus een beetje in de baroktijd. Daar belonden we trouwens het tweede deel van dit, deze uitzending ook. Um, van hem gaan we draaien het concert voor trompet in D-majeur en het nummer daarvan is TWV 51 D7 en, of deel 7 moet ik natuurlijk zeggen en dat heet Adagio. De trompet wordt bespeeld door Niklas Eklund. en het is het Drottingholm Barok Orkest wat hem begeleidt. Rolf von Williams is de volgende componist. Ook weer zo'n man waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. Maar ja, soms kom je wel eens hele mooie dingen tegen als je aan het zoeken bent. En um, van hem gaan wij luisteren naar een deel uit de symfonie nummer 9 in E mineur. En daaruit spelen wij het derde deel. Het scherzo Allegro pesante. Het wordt uitgevoerd, in dit geval, door het Bergens... Philharmonisch orkest onder leiding van Andrew Davies. <treeks> Yeah. Mm -hmm. Van deze meneer gaan wij nu naar uh, Frankrijk, naar Claude Debussy. En van hem de Suite Bergamasque, Claire de Lune. En de transcriptie voor dit, van dit stuk is van meneer Stokowski. Die heeft het dus bewerkt. Het wordt uh, uitgevoerd door uh, het Philadelphia Orkest. En de dirigent van dit orkest is Wolfgang Sawallisch. Ja, Het was uh, natuurlijk oorspronkelijk een uh, pianostuk, Want zo zullen vele mensen het ook kennen. Maar uh, het is dus een, bewerkt, er is een transcriptie van gemaakt voor symfonieorkest door die meneer die ik daar straks noemde. Dus dat is helemaal fantastisch. Uh, mocht u meer informatie willen, mocht u ideeën hebben voor dit programma, uh, verzoeken ook vooral. Laat het ons rustig weten via onze Facebookpagina. Uh, CFM Klassiek. En u kunt ook een mailtje eraan wagen... naar klassiek-cfm-zandvoort.nl Dan uh, komt het ook allemaal goed. Suggesties zijn altijd welkom, zal ik maar zeggen. Wij gaan verder met Maurice Ravel. We blijven we even een beetje in het Franse. En van hem draaien we Mirwaars. En dat is een pianostuk. M43 deel 3... En dat, nou moet ik weer even naar mijn beste Frans, Un Barque sur l'Océan. Het wordt gespeeld op de piano door Pierre Laurent Aimard. Zo, en dan gaan we weer wat verder terug in de tijd. We werken zo langzamerhand een beetje richting de barok. Maar eh, eerst nog even wat anders. Wolfgang Amadeus Mozart, hoofdleverancier, mag je wel zeggen, van dit programma. Eh, van hem gaan we nu eh, beluisteren de vioolsenate nummer 18 in G-majeur. K-301. Eh, en daaruit draaien we deel 1, het Allegro Conspirito. Dus dat betekent levendig en dan nog spiritueel ook. Nou, dat wordt mooi. De viool wordt bespeeld door, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek... Peter Shepard Scarvet. Dat zal ongetwijfeld een Noor of een Zweed zijn. Of misschien wel een Deen. En de piano wordt uh, gehanteerd door uh, Roderick Chadwick. Dan gaan we nu uh, een heel eind terug in de tijd. We gaan naar het uh, baroktijdperk en de componist die uh, was een uh, voorloper van Johan Sebastian Bach, namelijk Johan Kuhnau. En van hem gaan we een stuk draaien dat uit tien delen bestaat, maar het zijn allemaal korte stukjes en uh, we halen het niet het hele stuk. Uh, we halen niet het hele stuk het eerste uur. Dus we gaan daar het tweede uur gewoon vrolijk mee verder. Dus het volgende stuk hoort u tot het nieuws van acht uur. En daarna gaan we na het nieuws met dit stuk verder. Het stuk bestaat uit tien delen. Ik ga u niet alle tiende delen noemen. Dat zullen we wel op onze Facebookpagina zetten. Zodat u, als u dat echt wil weten. De, de titels van de tien delen ook nog kunt uh, uh, terugvinden. Het is het Magnificat in C majeur en eh, dat is deel 1 tot en met 10, ik zei het al. En het wordt uitgevoerd door het Bach Collegium uit Japan. Dus het zijn Japanse muzikanten die Kuna spelen. Prachtig.